Kan snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak. Beleef de magie opnieuw. 19 jaar later gaat het verhaal verder in de theatersensatie Harry Potter. Vanaf maart live te zien in het aanval Circus Theater Scheveningen. Boek nu op harrypotteronstage.nl. Exact 7 uur. Goedenavond. Het Q-Music Nieuws krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. De splitsing in de PVV kan nog wel eens goed uitpakken... voor het minderheidskabinet. Dat zeggen D66, leider Jetten en VVD-leider Jesucus. Er is namelijk nog voldoende steun nodig... voor als het minderheidskabinet aan de slag gaat. Nu wordt D66-leider Jetten. Ik hoop volgende week een minderheidscoalitie te presenteren... met een ambitieus akkoord... waarvoor we ook samen willen werken met andere partijen in de Kamer. En als er een nieuwe fractie bij komt... Die daar ook constructief wil samenwerken, dan, dan biedt dat zeker kansen. Vandaag vertrokken zeven kamerleden uit de PVV. Partijleider Wilders noemt het een zwarte dag. Justitie eist TBS met dwangverpleging... tegen de man die vorig jaar een tienermeisje doodstak in Gein. Zelfstraf is volgens het OM niet op zijn plaats. De verdachte is volgens hen namelijk ontoerekeningsvatbaar. Spanje gaat niet uit van sabotage... als oorzaak van de treinramp van eergisteren. Daarbij vielen zeker 41 doden... en er wordt nog gezocht naar tientallen andere mensen. Onderzoekers hebben een gat in de rails gevonden. Waardoor dat is ontstaan, is nog niet duidelijk. En sporten voetbal begint met de KV. FVB-beker en Gelderse derby in Groesbeek is een kwartier geleden afgetrapt... tussen de amateurs van de treffers en NEC. Die wedstrijd was eigenlijk twee weken geleden... maar ging door de sneeuw toen niet door. Nou, de treffers zitten in een goede flow... want vorige week wonnen ze nog met 4-1 van Excelsior Masluis. Trainer en oud-topvoetballer Theo Jansen... heeft er dan ook alle vertrouwen in bij de NOS. We weet al dat we de volgende wedstrijd voor hebben. Daarna misschien Telsten. Ja, dan sta je al in de finale en dan uh, ja, is die, die nog even winnen. En dan heb je Europees voetbal volgend jaar. Dus uh, ja, kat in het bak. Ja, nog meer voetbal. Om 9 uur gaan we Europa in. En dan speelt Ajax in de Champions League tegen Villarreal. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond is de kans op mist. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Morgen wisselen bewolkt en een graad of zes. Dankjewel. Alsjeblieft. En verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 15 minuten of langer. Op de A50 tussen Eindhoven en Arnhem. Tussen Os, Oost en Ravenstein. Daar een defect voertuig. Vertraging is daar 83 minuten. A50 Arnhem-Oost tussen de Takitisbrug en de Maasbrug. 91. En op de A59 Zonzeel-Oost tussen Os en Paalgraven. Vertraging daar 24 minuten. Dan wordt er geflitst op de A1. Tussen Eemnes en Amersfoort staan ze bij 37,1. Op de A7 tussen Amsterdam en Den Oever bij 17,9. Dan ook op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam de andere kant op, de hoogte van Avelhoorn... dan staan ze bij 28,1. En op de A58, Eindhoven-Tilburg... de hoogte van Oorschot, dan staan ze bij 15,8... Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. Ik weet niet of dat jij al hebt gestemd, maar als je dat gaat doen, dan kom je erachter dat de 90s echt alles had. De Titanic-song voor de tweede keer. Big Brother werd uitgevonden en we belden met een koelkast. En als je de radio aanzette, dan was het eigenlijk allemaal raak. Nou, de 500 beste liedjes uit die tijd, die hoor je dan uh, volgende week. Antoine Wiele, die heeft al een stemlijstje ingevuld. Uh, daar stond onder andere deze tussen. Hij schrijft erbij: met mijn vrienden voor het eerste vakantie de Spaanse kussen was de enige optie en het was de beste vakantie van mijn leven.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 Cute. Show. We zijn meteen vertrokken. Uh, eerst nog even terug naar gisteravond. Ik uh, wil je iets uh, laten horen uit mijn favoriete onderdeel rond de klok van half negen. Elke avond onderzoeken we een opvallende gewoonte in normaal of niet. En of je dit nou normaal vindt of niet. Het is in ieder geval is het een live hack. Want ja, werken doet het wel. Uh, we schakelen over naar Marieke. Ik gebruik uh, plastic ijsblokjes om mijn koffie af te koelen. Zodat ik twee grote bakken koffie kan drinken voor ik de deur uit ga morgens. Ja, er zijn zoveel andere oplossingen. Maar Marieke kiest voor deze. Ik, uh, ik zat me op weg naar huis ook nog af te vragen of het misschien een optie was om iced koffie op te warmen en die dan af te laten koelen. Of is dat dan heel vies? En waarom is dat dan heel vies? Want koffie is toch gewoon koffie? Nou goed, uh, neem nog een extra bakkie, want uh, over 25 minuten een nieuwe ronde van knok tegen de klok. Daar moet je scherp zijn. Wil je flappen uit de klok trekken? En dan ga ik hetzelfde doen als gisteren. Ik ga de boel natuurlijk weer een beetje hacken. Uh, als je me nu een vraagteken stuurt in de Q-Music app, dan uh, zal je zien wat er gebeurt. Nou, je weet het wel toch ondertussen. Gooi maar gewoon een vraagteken in de Q Music app en let op! Let's go, En hoeveel liedjes moet je maken voordat je een wereldhit hebt? Ik vertel het je na de weekend, Blinding Lights.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 melden voor knok tegen de klok, begint over drie minuten. Eerst het bewijs dat de aanhouder echt wint. De volgende artiest schreef de afgelopen tien jaar muziek over, ja, eigenlijk ja, van alles en nog wat. Het ging over de liefde, het ging over vriendschappen, familie. Uh, alles prima, maar het sloeg allemaal voor geen meter sloeg het aan. Hij bracht in totaal 17 singles, bracht hij uit, waar echt, nou, geen haan, naar kraaide, niemand luisterde, het, behalve zijn familie. Even wat voorbeelden. So, daddy was over for me. I was toch klinkt die verkeerd hoor. Ook een van de 17. Ja, duidelijk. Heb je al uh, enig idee over wie dit uh, gaat? Hij kwam op een bepaald moment kom hij bij track 18 uit. En toen dacht hij opeens: Weet je wat, laat ik het eens dus over een totaal andere boeg gooien. Gewoon niks serieus, maar een trekken over hangen in de bar, feesten en drinken met je maten. En wat deed je? Trek 18 werd echt een mega hit. Shabuzi by Q. I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 Tate McRae. Creepy. Knok. Knok. Tegen de klok. Het lijkt zo makkelijk, maar je bent bij deze uitgenodigde om op dat podium te komen staan. En als je daar staat, dan merk je opeens hoe moeilijk de keuze is. Laat ik hem doorlopen of roep ik stop? Ben ik tevreden met wat ik heb of ga ik door voor meer? Gisteren werd de knok tegen de klok echt op het scherpst van de snede gespeeld. Dahlia, die wilde heel graag concerttickets. Nou, dat uh, lukte. 186 euro. Stop. Dat zeg ik, sneller geld verdienen doe je echt uh, nergens. Er was trouwens meteen ook alles wat er in de klok zat. Uh, dus mijn vraag is: ja, wie komt even de klok slopen?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 Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer! Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af.nl. Zie jij de volledig elektrische Kia EV3 rijden? Stel je dan voor. Jij, in de populaire Kia EV3. Zorgeloos onderweg met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan vanaf 469 euro per maand met Kia Private Lease. Op basis van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Stel jouw EV3 nu samen op kia.com.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 Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur. Centerparks. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm -hmm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle LUCOVITAL vitamine en supplementen 1 plus 1 gratis. LUCOVITAL, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.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 van der Velden. Met zometeen Dave McRae, Greedy Ears hier, Lucas en Steve. Q-Sounds, been with you. I can see in your eyes, you're about to break my heart. I met you at the wrong time and now I don't know where. We weten ongetwijfeld dat de zanger van Kensington tegenwoordig uit Amerika komt. Niet omdat de oude zanger is verhuisd naar Amerika, maar omdat de nieuwe zanger daar woonde, snap je? Dus uh, zei ik trouwens Kensington. <laughs> ja, dat zei ik. <laughs> dat zei ik. Hè. Goed, maar nu komt het. Uh, hij heeft zijn hele leven heeft hij al een band met Nederland gehad. Want hij groeide op in de buurt van uh, Zwolle. Of nou ja, Zwolle, zoals je het op zijn Engels zou zeggen. En dat is een piepklein plaatsje in Louisiana dat ook gewoon zo heet Zwolle. Dus wij wonen niet ver van Zwolle. is toch bizar? Kensington bijna drie jaar op zoek geweest naar een nieuwe zwanger. Hebben ze die gewoon in Zwolle, hebben ze die gevonden. Die band, Kens Kensington. Stay. En stay zometeen hier nieuwe muziek van Cloud. App en vloek. Knok! Knok! Tegen de klok! Eerst speel ik een rondje Knok tegen de klok. En dat doe ik met Bente Wielens. En die heeft nieuwe triathlonschoenen nodig. Bente, goedenavond! Goedenavond Joey! Goedenavond, goedenavond. Uh, ja, triathlonschoenen. Die, ja. die koop je natuurlijk niet als je de hond gaat uitlaten. Nee, klopt. Wa wat is het hogere doel? Ik ga um, eind september weer een, uh, een triathlon doen. Ja. En dat was een vierde triathlon. Afgelopen jaar heb ik mijn eerste gedaan, dat was een achtste triathlon. Ja, even voor mensen die niet weten, wat gebeurt er allemaal tijdens de triathlon? Uh, dan moet je eerst een stuk zwemmen, dan een stuk fietsen en dan een stuk hardlopen. Ja, en die 1 achtste, hoe ging je dat af? Ja, best wel heel goed. Oké. Okay. Ja, ik heb mezelf echt trots gemaakt en het was heel leuk om te doen. Dus, uh, uh, de, en, ja. die, en die 4 die dat gaat dan ook wel lukken? Ja, ik hoop het. Ja, nou, mits dat je nieuwe schoenen hebt, wat is er met die oude dan? Ja, die heb ik echt al tien jaar. En die zijn echt wel een keer aan vervanging toe. Oké, vandaar. Wat moeten een nieuw paar triathlonschoenen kosten? Ja, wel richting de 230, 240 euro. Oh, nou, eitje. Appeltje, eitje. Je bent bij knok tegen de klok. Je hoort zo meteen een reeks geldbedragen in het Wissel Tempel oplopen. Aan het einde van de reeks gaat de klok af. Druk is om net daarvoor stop te roepen. Dan haal je zoveel mogelijk uit de klok. Doe je dat, dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Nou, sample comme bonjour, zeggen de Fransen. Daar gaan we. Yes. 48 euro. 72 euro. 95 euro. 133 euro. Stop. stop. Oeh, bent u, bent bent Waarom zij je stop eigenlijk? Ja, omdat ik alles te bang ben dat het juist net niet goed gaat. Beter één schoen dan geen schoen, dacht je? Ja, nou ja. Beter okay. iets dan iets, dat uh, altijd. Dat sowieso. De helft van het paar heb je al binnen. Je krijgt van mij 133 euro, maar hoeveel zat er in de klok vanavond? 143 euro. Oké. Okay. 167 euro. Nou, perfect. Ja, perfect. Je krijgt ja. van mij 133 euro. Uh, wanneer, nou, heb je wanneer heb je me eigenlijk die 1 nachtste? Uh, ja, eind september. Ik dacht de 23ste. Je dacht de 23ste? Ja, ergens aan die kant inderdaad. Dat is toch wel belangrijk als je zo'n belangrijke wedstrijd... dat je een beetje weet wanneer het is bent. Ja. <laughs> maar, nou, uh, thanks voor het meespelen. Tot later. Ja, jullie ook bedankt. fijne uitzending. CloudbackQ. Key philosophy A freak like me just needs infinity, infinity. infinity. De Q Top 500 van de 90s Stemweek. Vanaf volgende week maandag draaien we de 500 beste liedjes uit die tijd. En bij elke 500 stemlijstjes die binnenkomen hier bij Q... doen we een uur lang muziek uit de 90 90's. En ik zat net even te kijken hier, het postvak. Er zijn er nog een aantal nodig. We zijn er echt bijna bij weer 500. Dus ik zou zeggen, klim even in de digitale pen. Ga naar Qmusic.nl of open de Q-app en... Uh, ja, geef je favorieten door. Wie, breekt, uh, wie weet breekt zo meteen dat uur los uh, na het nieuws met Nathalie. Wat zit daarin? Nou, uiteraard gaan we het hebben over de PVV. Zeven Kamerleden verlieten de partij vandaag. Maar ze pakken ook gelijk door. Daarover straks meer. En je hoort Lady Gaga. Stoel. Zitten. Waren Boot. Mm. Blond.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 Tanken, laden, wassen en parkeren, viskesproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Een goed begin is de halve prijs. Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van... sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit. Oké, okay, are you ready? Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht Na twee uur twijfelen. En we are flying! Yeah. En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl It's het holiday. Nu 50% korting. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl Hey, pst. Sla die doos chocolaatjes toch lekker over? Probeer wat nieuws. Ga voor Valentoy's. EasyToys.nl Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Iets nieuws proberen? Shop nu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 En krijgt 10% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. B en Gaan. En fans van extra extra schone vaat? In de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met Una Vaatwastabletten Classic. Ronde tabletten voor maar 4,99.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 Later en altijd. Als ondernemer is een AOV veel uitzoekwerk. Daarom hebben we alles over de AOV in een minuut of twee. Ontdek het op ASR.nl/slash alles over de AOV. Want als je nu kiest wat bij je past, is ook later je inkomen beschermd en draag je altijd bij aan een financieel fitte samenleving. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het.